Van ZFM, via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. ZFM, maar nu eerst het NOS nieuws van 3 uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS journaal. In de Amerikaanse staat Colorado zijn bij een vliegtuigongeluk zeker drie mensen om het leven gekomen. Het ongeluk met drie kleine vliegtuigjes gebeurde vlak bij de luchthaven van de stad Boulder... Een van de vliegtuigjes kwam in aanraking met de lijn... waarmee een ander toestel een zweefvliegtuig voortrok. Het zweefvliegtuig kon veilig landen, de twee andere toestellen stortten neer. Hoeveel inzittenden ze hadden is onduidelijk. Volgens de politie in Colorado zijn in beide vliegtuigjes slachtoffers gevallen. Criminelen maken steeds vaker gebruik van pakketpost... om drugs Nederland binnen te smokkelen. De douane op Schiphol onderschepte vorig jaar ruim 2000 pakketten met cocaïne... Dat is zo'n 40 meer dan het jaar daarvoor. Het overgrote deel kwam uit Suriname. In veel gevallen ging het om geschenkverpakkingen. In Suriname zelf worden de zendingen nauwelijks onderschept. Minister Santoki van Justitie wijt dat aan het gebrek aan personeel. De drugs worden steeds vaker vervoerd in pakketpost... omdat door de 100 bolletjes bolletjeslikkers vaak worden gepakt. De Brabantse brandweer moet waarschijnlijk nog de hele nacht blussen... in een leegstaand partycentrum in Kaatsheuvel... Volgens de politie moet het gebouw als verloren worden beschouwd. Er is wel voorkomen dat de brand is overgeslagen naar een monumentale molen en een stal met 60 koeien. De brand brak de afgelopen avond rond 9 uur uit. De politie gaat ervan uit dat het vuur is aangestoken. Het is de tweede keer deze week dat er brand woedt in het leegstaande partycentrum in Kaatsheuvel. Er is beide keren niemand gewond geraakt. Sven Kamer heeft op de Olympische schaatsbaan van Vancouver een snelle tijd neergezet tijdens een trainingswedstrijd over 3000 meter de Richmond Olympic Oval reed hij de afstand in 3 minuten 40 en 51 honderdste. Zijn snelste drie kilometer ooit op een laaglandbaan. Het schaatsenooi van Vancouver begint volgende week zaterdag met de 5 kilometer. Kramer is op deze afstand en op de 10 kilometer de grote favoriet. Het weer. Op sommige plaatsen kan mis ontstaan. Soms valt er mot regen of lichte sneeuw. Bij minima rond het vriespunt kan het lokaal glad worden. Overdag eerst veel wolken, later in het noordoosten en oosten kans op zon. Het is middags 1 tot 4 graden. Dit was het NOS Chournaal. Zandvoort heeft het al 20 jaar en jij beleeft het. ZFM in 2010 al 20 jaar live. Zie met, met nu de nacht. Touch on Alle activiteiten en vind je radio en televisie heel erg interessant dan nou, meld je dan aan bij cfm want cfm is op zoek naar jou nou, heb jij een neus voor nieuws uit zandvoort meld je dan aan voor de cfm redactie kijk voor alle mogelijkheden op www.csmzandvoort.nl we www leven het ritme van zandvoort ook op tv cfm text tv op kanaal 45, 45.